Menige artiesten negeren informatie Intelligentie staat gelijk onder deformatie Da Vinci wil vliegen om mijn IQ te bekijken Ik ben het leven de evangelie, maar ga overlijken Niemand wint van mij, want ik heb dat willen voorkomen Door tijdens mijn geboorte mijzelf te vermoorden Mijn woorden zijn harder dan diamanten vol bloed hoe meer families gebroken, hoe liever dat in mijn boek Want rappers zijn van breken, nee ze breken onder een nek Als ik check om te breken en ze smeken om de rap Ik ben geboren op de maan en niet de zoon van Maria Ik ben een alien op de planeet, gelijk Karapis Shiva. Mijn familie bevat artiesten, theologen en heksen En nu ook een rapper die met de beste kan vechten Ik creëer de wereld zoals voorzien in mijn hoofd Kerel, ik leef dan ook mijn leven in de kunst gemeente. Nesgemeente Je kunt niet opgaan tegen mij, waar we zouden ook proberen Want vechten tegen mij is gelijk vechten tegen brand niet. Dus ik ben de over. Schrijf het op een briefje, want uw rems zijn dan een straat, een Mijn vrijzinnigheid werd aangekondigd in de witte wolken. Mijn op komst is wat de bomen verstonden. De vuile vervuilers werden door de leeuwen verslonden. De natuur is coming back en het is dead geworden. Hier sta ik op de planeet van politieke problemen. En nu moet ik rationeel of lachtig reageren. Omdat geheim een tijdelijke zaak is van verzet toch moet ik kijken naar alle aspecten van de mens. De zaak die mij is gegeven is zo zot als een zeehond. Mijn appel stoppen, mijn leven is opgeven vreedom. Ik kijk naar de dieren en de planten en die bevestigen. Stop met settelen, het is tijd voor revolutie in het westen. Ik ben het levende evangelie omdat ik wil vechten. Als mij die de beste schrijver schrijven van meerdere manifesten. Ik bevestig de slechtste rapper is nog steeds beter dan de beste. een beter weten met een lege. Maar de schakel van negatief naar positief is nu. Ik ben het orakel van creatief en informatief vuur. Geen kakel en een objectieve individu die mij wel spektakel, een constructief menu. Van oplossingen en spiritualiteit aanbiedt zonder prijs. Het is belangrijk altijd, daarom is het ook rap. Want het is raadzaam om te vragen of te denken, hoe je moet omgaan met jezelf, mensen. Mijn vrijsnis werd aangekondigd in de witte wolken. Melly is op komst wat de bomen verstonden. De vuile vervuilers werden door de leeuwen verslonden. De natuur is coming back and it's dead geworden. Mijn vrijsnis werd aangekondigd in de witte wolken. Melly is op komst wat de bomen verstonden. De vuile vervuilers werden door de leeuwen verslonden. De natuur is coming back and it's dead geworden. De natuur komt terug en deze keer niet voor effens. Luister naar de bomen, de bomen kunnen rappelen. Het ritme van de drum is het vuur dat kraakte. en schenkt de wijsheid om intelligent te praten De wind is de welige melodie van de waarheid De aarde is de onderbouwende bas die zwaar lijkt Natuur is muziek en muziek is leven En leven met de natuur, laten we het gewoon proberen Het leven in evangelie is mij niet zo overbaring Kijk rondom u, Pete, het hoeft toch geen verklaring? Prachtige kracht van datgene dat naar mij lacht Want het bos heeft graag dat ik haar bezoek. Ha, ooit al aan gedacht, gast? De kwam voelt mij, en ik voel haar Geen toe toe over de natuur, maar het is gewoon waar eens je de pracht accepteert, dan zijde vrij van haat, blij van aard. Als je assiste zijt, wordt gij verjaagd en leert dieren respecteren, anders zij de raar. Mijn wijsheid in de rijm verbetert, gelijk wijn verjaard verjaard. Met een betere toekomst in zicht wordt pijn verdraagd. Geen vrouw bij de haard, maar wij bij de naad. Naast het vuur van verlangen en voorbij vandaag, start de wereld te draaien in de juiste richting. Fuck 18e eeuw, men is de verlichting.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 Ik ben de gever van levenswijsheid en na de dood geef ik de belofte van wedergeboorte en vernieuwing. Ik ben de grootmoedige, de vader van alle dingen. En mijn bescherming rust op de aarde. Rust op de aarde.